Het teweer, opklaringen, maar vannacht vanuit het noorden bewolking. Morgen eerst plaatsen het nog wat regen of motregen. Later op de dag overal droog en zonnig. Het wordt dan 18 tot 23 graden. En na het weekend nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Nieuw, de Citroën online dealer deals. Dat zijn de beste online deals met de offline service... die je gewend bent van de Citroën dealer. Met maar liefst 1000 euro online voordeel op de zuinige Citroën C3...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 Nogmaals goedenavond. In dit uur natuurlijk de tour met de vaste onderdelen. We hebben het ook nog over roeien en over het WK Reketlon. Racketl David Bowie met Absolute Beginners. En dan gaan we verder met uh, Henk Leubeding. Henk, goeie... Een toeroverzicht. Ah, sorry. Ik... Uh... Zit helemaal verkeerd. Het zou een rit voor de aanvallers worden en dat werd het ook in Lyon. Johnny Hoogland had de veertiende etappe van de Tour omcirkeld in zijn routeboek. Het moest zijn dag worden, maar het verliep niet zoals de vakantie-kloegleider Vierhouten had bedacht. Ja, het plan was een, uh, een vrij logische etappe dat er een kopkoop weg zou blijven. Gezien het klassement en de voorsprong van, uh, van de eerste... Dus uh, het is een kwestie van meezitten. Ja, hoe uh, maakt niet uit als er maar iemand meezit. We hebben een ontsnapping en Johnny Hogeland in zijn rood-wit-blauwe trui was de allereerste die wegsprong nadat de koers werd vrijgegeven. Maar hij zit niet in de kopgroep. Sterker nog, niet één Nederlander in een kopgroep van 18 man. Nou ja, het is nooit heel eenvoudig om mee te zitten. En uh, er werd gewoon hard gekoers, Ja, Het is bim bam bam en dan beduurde het 18 man weg. Ja, dan... Dan zit je al achter de feiten aan te rijden op dat moment. We hebben een kopgroep van 18 man. We hebben een peloton op 3 minuten en 30 seconden. En daartussenin, daar rijdt Johnny Hogeland, samen met Damiano Kunigo, de winnaar van de Giro in 2004. We zagen de auto's rijden. En, uh... Hij nadert er wel zo verschrikkelijk snel. Uiteindelijk kon Coenigo niet eens bij hem blijven. Dus dat zegt ook wel iets. En jawel hoor, daar zie ik hem langzaam maar zeker aankomen. Johnny Hoogeland samen met Damiano uh, oh nou De toerradio zegt een andere uh, mededeling. Een minder leuke mededeling. Dat Johnny Hogeland uit het wiel wordt gereden op dit moment. Door uh, Damiano Cunego. Dus we hebben de kopgroep Gio. En dan Coenigo die Hogeland heeft gelost. Ja nee hoor, het is andersom. Hoogeland die Coenigo lost. De winnaar dus van de Giro van 2004. Die het wiel van uh, Johnny Hogeland niet kan houden. Hoogerland op een behoorlijk zware versnelling, maar ze kennen hem wel. Nou ja, Bo, ik zag ze hele tijd rijden op die klim. Maar je weet natuurlijk als je ze rijden op een klim, dat je er nog niet 1, 2, 3 bij bent, maar... Ja, ik wist ook dat er niet de beste klimmers voorin zaten. En uh, ja, ik liep heel snel in. En ik zit, bovenop zit ik in de auto's. We zijn trouwens inmiddels boven dus op die Col du Pion. Dus 126,5 kilometer afgelegd. En daardoor uh, uh, kwam Hogeland even vast te zitten. Volgens mij zo'n beetje tussen de auto's. 55 seconden is het nog maar. Ja, de auto's waren net iets eerder over de top dan een dan John. En dan, uh, dan weet je dat je af moet leggen tegen 18 man die uh, zo naar beneden rijdt. Johnny Hogeland verliest dus terrein in deze hele snelle. Afdaling. Deso, ondanks het feit dus dat hij zich helemaal in zijn eentje kan concentreren. Alleen ja, ik zit alleen in de afdaling en ik, uh, ik kom er natuurlijk nooit meer bij. En toen hebben we gewoon rondgedraaid. En rondgedraaid op het gemak en op het einde komen ze terug. Dus dat was een jammer. En... Dan weet je eigenlijk dat het zinloos is. Ik heb ook gevraagd van, joh, wacht, wacht eventjes op uh, ons Italiaan. dan, dan, we, even kijken wat er vooraan gebeurt. Maar ze bleven daar goed tempo maken. Dus. Ik maak geen verwijten, alleen ik uh, bal wel heel uh, erg van. Komt er nog iemand bij? Er komt niemand meer bij. Of is het dan toch nog een gast die erbij kan komen? Hij heeft de beste sprinters bij de, maar het is Trentien. Trentien die wint hier. Matteo Trentien kan het zelf ook niet geloven. Het is de Tour, ja. Tour is nooit zoals je wil. De toerblik van Henk Lubberding. Goedenavond Henk. Goedenavond. Laten we het eerst eens over die ploeg hebben. Want Aard uh, Vierhouten was gisteren nog boos op zijn kopman. Wout Poels, omdat die uh, waaieretappen hem 10 minuten in het klassement kostte. Maar nu weer geen uh, renner van vakantieolij bij de ontsnapping. Kun je dat iemand verwijten? Ja, zoals Johnny al zei, he, was nogal uh, toch wel een beetje prikkelbaar na die koers. Dat ze een afspraak hadden dat ze met zeven man zouden meespringen. En ze waren maar misschien drieën. Ja, dat houdt in dat de rest niet goed is. En hij gaf zelf ook al aan. Gisteren was ik niet goed, toen dus zat ik van achteren. Dus hij heeft ook weinig recht van spreken dan op zijn ploegmaten... om er lelijk op te doen. Uh, je moet wel ervan uitgaan dat dan iedereen ook werkelijk niet kan. En dat moet je dan s'avonds maar eens even uh, allemaal uh, orde op zaken stellen. Maar uh -huh. dat is eigenlijk de taak van een ploegleider al in het, in het peloton. Ja, die rijdt er niet voor niks achter, zeg ik altijd. Van, uh, je ziet je mannen zitten of ze hebben allemaal oortjes, ze kunnen nog wat terugzeggen. Dus uh, als ik Johnny zou, zou zijn, dan zou ik zeggen van... hoe zit dat met die andere zes of vijf? We hadden toch afspraken, waar zitten mm -hmm. jullie jongens? Ja, dan horen ze dat in de auto en die gaan dan ook materieel nemen. En Kijk, als ze echt niet kunnen, dan kunnen ze niet. Ja. Maar dan denk ik, zoek dan als renner, als je goede benen hebt vandaag... en je weet dat je met een ontsnapping mee moet... want dat was echt weer zo'n dag voor... zoek dan mannen uit die daar een neus voor hebben. Nou... Je weet gewoon, daar kun je gif op innemen, Een chavanel. Een, een void. En zo kun je er nog wel een paar op noemen. Dat zijn gasten, als die weg willen... dan, dan zijn ze de hele dag zijn ze op hun kweefieven. Die zitten daar zo op te op loeren. En die demareren ook één keer zelf goed. Als dat niet lukt, dan gaan ze met goede mannen mee. Dan denk ik, ga dan op dat wiel zitten... en ga niet als een blinde kip overal op, op, op, op reageren. Want dan heb je ja, dan heb je kruid verschoten. Ja. En, en natuurlijk... Weg is weg. Dat, dat was vroeger al zo en dat, dat is nu. Nog een keer over Maarten Ducro, het nieuwe uurrennen. ik ga, ga het ook mankje zeggen. Ja, het is, er is geen nieuw uurrennen. Vier minuten ga je nooit dichtrijden. Daar rij je nog niet met. In principe nog niet met vier man dicht op een groep van 18. Waarom nee, to, niet? Toch probeerde Hogeland het wel. Dus jij gaat ja, nee. nog meteen geen kans. Nee, maar dan moet, dan moet je als ploegleider erachter zeggen: Johnny. Weg is weg. Morgen is er weer een dag. En nu ga je in het hok en je gaat je sparen. Maar morgen, morgen kan hij misschien het weer proberen om mee te zitten. Maar ik zeg je, dan wordt hij er gewoon afgereden. Want er zitten toch wel één of twee of nog veel meer mee die veel beter zijn. Want hij heeft zijn kruid vandaag verschoten. En dat heeft hij van de week al, ja, al meer gedaan. Ja, ik vind dat als, als de renner niet slim is of hij kan zich niet inhouden op een dag. Ja, dan rijdt er een ploegleider voor die, die hem in bescherming moet nemen en moet zorgen. Want we willen als team winnen. En daar moet je als team aan werken. Maar ik vind dat amateuristisch ook van de ploegleider. Ja. Ik, ik, kan, ik kan er echt niks anders van zeggen. Vier minuten, jongens. Nogmaals, als je dat met vier man denkt dicht te rijden. Maar denk je dat die 18 man ervoor zitten te slapen? Die laat je er op een minuut komen. Nog, misschien nog op 30 seconden. En dan zeggen ze: Jongens, even een beetje gas geven, want er komen er nog vier aan. Die gaan we even niet bij laten komen. Uh, allemaal uh, mee eens, jongens? Ja, natuurlijk zijn ze het er mee eens. Ja, en zouden en, en, ze zou erin, omdat er omdat er toevallig vier tijdrijders zijn. En die, die zijn dus beter. Of het is bergop en die kunnen er nog naartoe rijden. Oké. Okay. Maar dan hebben ze al zoveel kruid verschoten... dat ze in de finale ook niet meer gaan doen. Dus, d jij zegt, dus, het, dus het levert niks op. Je nee. moet op een gegeven moment... als je ziet, jongens, 18 man weg. Niemand meer. Tuurlijk gebeurt dat niet in één keer 18. Eerst vier, dan vijf, dan nog eens een keer drie. En zo gaat dat. Ja, en, en je, je voelt dat je, dat je er nu bij moet zitten... Ja, dan moet je met die drie man die dan nog wel goed zijn, alles doen of nog uh, een compagnon zoeken. En uh, de mannen, die hadden ook niemand mee. Die wou ook graag mee. Uskatel wou ook graag mee. Ja, dan moet je eerder organiseren. Maar niet als een blinde draag eraan rijden, jongens. Ja. Dat, dat levert allemaal niks op, alleen maar uh, zeer de benen morgen. Dus jij zegt uh, fout vanuit vier houden. Jazeker. Tuurlijk. Dat, ja. dat, dat, dat, dat, dat moet je gewoon niet willen. Je moet de jongen in bescherming. Johnny die wil veel te graag. Alleen, zoals hij nu koerst, hij gaat geen etappe winnen. Smijten met krachten. Ja, onnodig. Dit, dit, dit, dit, dit levert niks op. Dit, nee. is, dit is zo zonde. Je noemde al, Voigt, uh, dus in de klopgroep zaten de renners die je verwachtte... en bij wie je moet aanhaken. Nou, dat zeg ik niet altijd. Maar je, je, wie krijgen de ruimte? Dat zijn jongens die op achterstand staan. En dan kijken, van ja, wat zijn dat voor gasten? Uh, zijn die capabel om, uh, om etappes te winnen? Ja. Uh, een Gaderen, een goede vergaderen. Rijm uh, er in de finale maar af. met uh, twee van die laatste klimmetjes nog. Maar die is niet goed, die wordt zelfs eraf gereden. maar ze spelen de kaart Boergaard. Nou, ze zijn met z'n tweeën, oké. Okay. Dan, dan, dan moet je het maar zo doen. Ja, het. Uh, kijk, dan moet je. Dan, ja, het is, uh, jongens, fietsen is niet alleen maar dom trappen. Het is juist heel veel met je kop rijden. En weten wat je concurrentie kan, en ook vooral wetende. Wat kan ik zelf en hoe lang duurt de Tour nog? En waar, welke etappes maak ik als individu een kans om met een groep voorop te zitten? Misschien een etap te winnen. Dat moet je al uitzoeken en dan de belangen van het team. Ja, en dan kom je bij, uh, bijvoorbeeld bij Belkin. Ja, gaan die morgen uh, Geersink mee laten uh, rijden voorop? Ja, het zou geen kwaad kunnen. Mm -hmm. Als hij met niet te veel moeite in een ontsnapping meer kan, dan hebben ze in ieder geval eentje ervoor rijden. Die kan nog iets betekenen. Al rijdt hij niet voor de uh, etappeoverwinning, maar dan zou die nog iets kunnen betekenen. Straks voor Mollema of uh, ten Dam die erachter zitten en in de problemen komen. Hij kan zich nog af laten lossen. Of ze willen een jump maken. Ja. Dan rijdt hij er in ieder geval naar voor. Dan kun, dan kun je nog met iemand spelen, maar rijdt hij erachter en hij is al niet goed. Ja, dan ben je toch een man kwijt. Ja. Dus om een mannetje ervoor voor te hebben, maar het moet alleen voor een geesting, vind ik, niet te veel krachten kosten. Want uh, ja, dan kan hij dadelijk op de, op de mond van toe ook niet te veel. Dus ja, als ik ploegleider was bij boken, dan zei ik van uh, uh, een man of drie, vier, wees ik aan... proberen jullie maar met een ontsnapping meer te zijn... en ga maar bij Chavanel in de buurt zitten... want dat is weer zo'n Chavanel-dagje. Die gaat het echt proberen. Ja. En, en, en, en hoe merk je dat? Of iemand het vandaag echt gaat proberen? Dan zit hij al op vinkertouw. Ja. Die, die zitten gewoon op vinkertouw. Net zoals uh, de, de waaierrit... Die quicksteps zaten allemaal verdacht veel. Voordat ze echt de boel op de, op de kant zetten, zaten ze verdacht al heel lang van voren. En dan denk ik. Zitten ze nou allemaal te slapen? Je weet gewoon, die gasten, als er dadelijk wind komt, dan, dan zetten ze die brommer aan. En zorg maar dat je in het wiel zit. Ja. Hey. En, en, en dat is het spelletje. En dat moet je als renner door hebben als je dat allemaal voor moet kouwen, En dan kun je nog tug coaches hebben. Maar dan gebeuren onverwachts, gebeuren onderweg dingen, zoals met falvette. Jongens, in 1977 was mijn eerste tour. Henny Kuiper was de kopman. Weet je wie er de hele dag bij Henny Kuiper bijna in het wiel of de voor of te reed? Dat was José de Kouwer. Maar dat was niet alleen zijn meesterknecht. Nee, José had exact dezelfde fiets als Henny. En als er ook maar iets was, dan werd er geen wiel gewisseld. Maar Henny sprong gelijk op José zijn ja. fiets... En weg was hij. Nu staan de vier renners van, van, van Valverde die staan naast hem. Nou, ik kan met, met bijna Jules de Korte... die kan er eigenlijk nog zien dat bijna al die fietsen geschikt waren... waar Valverde, Valverde zo op weg kon rijden. En dan denk ik, jongens, ga je toch niet met een achterwiel zitten prutsen? Of met een fiets die voor uh, een achterwiel van defect is ook nog. Voor hetzelfde is een derailleur uh, niet goed en uh, slaat een pion over. En Ik weet van van nadigheid. Kijk maar, op dat moment is er geen ploegleider... En die mannen die worden tegenwoordig zo geprogrammeerd van... jongens, denk aan dit. Denk aan zus. Denk aan... Dadelijk vergeten ze nog uh, hun schoenen mee te nemen, ja. bij wijze van spreken. Maar ervaring is ook belangrijk, hè? Ja, maar dat leer je door te koersen ja. en, en, en fouten te maken. Neem van mij aan, dit soort lesjes... bij Sky werden ze ook een beetje te nonchalant en iets te makkelijk... Ja, en dan gebeuren dit soort dingen. Vloem die zit er ook al in. Ja. die zijn ook wakker geschud. En denk eraan van die fiets van, van, van, van verder wat ik nu vertel. Dat gaan ze binnen, binnen die andere teams... gaan ze daar nu ook wel even over nadenken. Bij Belkin gaan ze nu hopelijk ook wel even zeggen van... Uh, jongens, Mollema staat tweede. Tendam, denk eraan. Je gaat niet voor je eigen kans. Alleen, wanneer de ruimte er is... en we geven je de ruimte, dan mag je het gaat in. Maar anders... Zorg dat je bij uh, Mollema in de buurt rijdt... en je gaat er niet voor rijden. Je zorgt dat je hem in het vizier hebt. Want ja. mocht er maar dit of dat gebeuren... kun je een wiel geven als wij er niet zijn. Of je moet een fiets. Nou, dat zal niet gaan, denk ik. Maar dat weet ik niet. Maar dan zou je nog een inbusluletje bijna bij moeten hebben... om de zadel nog even naar meneer. Dat gaat soms nog sneller. Want voor hetzelfde geld heeft hij ook iets met een versnellingsapparaat. Hè? En dat zijn handelingen die... Je moet bepaalde dingen wel met elkaar doorspreken. Maar op dat moment in de koers... dan moeten die mannen zelfs zo clever zijn van... Zo gaan we het doen. En goede beslissingen nemen. automatisme ja. Henk, even terug naar de sprint van vandaag. Kwam die voor jou als een verrassing? Die weer naar Trentin? Ja. ja. Maar het mooie is weer... dat hoor je, dat hoor je dan later. Trentin, die hing eraan op dat laatste klimmetje. Hij, had, hij zat tegen de krampen aan. Dus hij hing echt helemaal van achteren. Ja, waardoor de renner die eigenlijk al... tegen die kramp aanrijdt... of de benzine zo goed als op heeft... Die, die, die hoopt op dat alles nog weer bij elkaar komt... en dan er nog maar wat, wat van maken... En ja, een jongen die een sprint aan kan trekken, zelf ook nog kan sprinten. Ja, die heeft al niet de neiging, ook al zeker niet met dit soort benen, om een gat dicht te gaan rijden. Die gaat wachten, wachten, wachten. Ja, en hij weet precies, want uh, hij weet uh, uh, ook wanneer hij Kevin dus moet brengen. Die moet hij tot 200 of 150 meter brengen. Dus hij denkt: ik wacht tot 200 meter en dan ga ik vol aan. En dan zie je hoeveel snelheid dat erop zit. Hij heeft geen meter in de wind gereden. Ja, en dat is spelen, maar ik zeg: een renner wordt meestal nerveus in de kopgroep, alleen hij hoefde niet nerveus te worden... want hij, hij had gewoon slechte benen. Ja. En hij kon alleen maar op één manier winnen, dat is op afwachten, deze manier. Afwachten, afwachten, ja. afwachten. Um, uh, Laten we even luisteren, want morgen de etappe naar Mon van uh, Daar wordt vuurwerk verwacht en onze tv-collega's Han Kok en Jeroen Steeklenburg... spraken met de Belkin-mannen uh, Bouke Mollema en Dam over die rit van morgen. Ja, ik ben benieuwd. Het uh, is ja, afwacht hoe je lichaam reageert op zo'n lange rit met zo'n zware bergen op het eind. Dat, uh, ik denk dat weinig coureurs in dit peloton het nog hebben meegemaakt, zulke ritten. Dus we zien wel uh, hoe het is op het eind morgen. Ja, in de eerste week wist je heel goed dat je, dat je benen goed waren. Dat, dat, dat wist je achteraf te vertellen. Hoe voelt het nu? Ja, ze voelen nog steeds wel goed. Ik begin, wel, uh, ik begin het wel te voelen. Maar ja, we, zitten al op de, uh, we zitten al op zaterdag uh, in de tweede week. Dus normaal dat je een beetje voelt. Ik hoop morgen gewoon weer een goede dag te hebben. Wat weet Bauke Mollema van de mol van toe? Nou, niet heel veel eigenlijk. Want het, uh, <laughs> wel dat het een hele lange klim is. En, uh, ja, ik heb het boek natuurlijk wel bekeken, maar uh, voor de rest... Ik heb nog nooit opgereden, dus ik uh, ben benieuwd. Uh, jij bent dan eigenlijk altijd... Jij denkt dat eigenlijk heel eenvoudig. Hè? Morgen uh, ik zal gewoon zo hard mogelijk daar naar boven moeten rijden. Ja, precies. Ja, zo is het natuurlijk ook. Kijk, uh, ja, op een berg uh, heb je niet heel veel aan parcourskennis, denk ik. Uh, in de Pyrenee had ik ook, uh, ja, kende ik die berg ook niet en dat ging ook prima. Dus uh, ja, morgen ook maar. Wordt het nou echt spannend? Ja, natuurlijk, ja. Het is belangrijk. Goeie spanning. Ja, zeker. Kijk, morgen uh, is een dag dat het natuurlijk weer moet gebeuren. En uh, ja, ik uh, hoop gewoon weer met de beste mest omhoog te gaan. En dat ik uh, ja, deze, deze positie in het klassement ja, kan vasthouden. Of uh, ja, uh, ik zie wel wat er gebeurt. Ik begreep wel dat je het boek over de Van Toe aan het lezen bent. Hè? De, de roman van Bedwagendorp. Ja, klopt. Die heb ik al uh, vorige week uit. En uh, ja, dat was een goed boek. Maar uh, ja, brengt natuurlijk niet heel veel aan als je, als je die berg zelf opruidt. Henk, we hoorden Bouke Mollema zeggen dat hij het boek van Bert Wagendorp wel gelezen heeft... maar dat hij de mond van toen zelf nog nooit opgereden heeft. Is dat niet raar? Nou, je zou in deze tijd uh, dat wel vinden. Maar ik, uh, <lacht> ik heb ook alle bergen ooit voor de eerste keer opgereden... in wedstrijdverband, nooit in training. Jawel, maar als je, als, je, als je echt voor de top, voor de eerste plaats nou, gaat... Voor de, voor de topplaatsen... Nou, da, kijk, da, dan kom ik eigenlijk weer op hetgeen waar ik straks zei. We hebben allemaal een rondeboek. Dat geldt voor uh, een finale kijken, hoe een finale eruit ziet. Alleen, die rondeboeken moeten dan wel kloppen. In onze tijd klopte dat wel is niet helemaal. <lacht> Snap je? Yeah. Kijk maar, een, een, een berg, nu hebben we het over de Mont Ventoux... die staat helemaal uitgeleind. Dus al het stijgingspercentage, zoveel kilometer is hij, 3%. Nou, 3% is hij niet, maar uh, ik noem maar uh, 10%, 12%, 11%. Wel? Daar staat allemaal uitgetekend. En dan zie je, wanneer je daar bos uitkomt, en is hij is iets wat minder. Dus heb je het in dat eerste stuk heel moeilijk... dan weet je, daarachter wordt het iets makkelijker. En, dus ik moet me hier niet kapot rijden. Ik, kom, ik ben in dat iets wat vlakker, ben ik, ben ik gewoon überhaupt al beter. Nou ja, dan, kijk, dan, dan blijf je zelf al om die reden ja, bij, bij de Quivive. Maar dat hoeft, dat, dat ho, daar hoef je het niet voor te verkennen. Sterker nog, er zijn soms renners ja, uit mijn tijd... die gingen een tijdrit verkennen en dan... Ja, en dan maakten ze dus nog de grootste fouten. Die kon het niet opnemen. Snap je, je moet het dan ook op kunnen nemen. Het moet echt ergens in je geheugen zitten. Van, uh, ja, En ik heb dan meer met afdalingen. Als je afdalingen gereden hebt. Maar dan is nog de vraag. Kan iedere renner dat ook allemaal in zich opnemen? Dat hij weet van. Oh, oh ja, nou nu komt kom die ik bocht, dadelijk. En nou komt die bocht. Ja, ja. ja, nou kom ik dadelijk bij dat gevaarlijke punt. Uh -huh. Nee, kijk, een afdaling rijden. Dat is ook feeling. En dat is. Uh, ja. Uh, aan, de, aan, aan, de, aan de bomen of aan een bepaalde iets om je heen. denk je in één keer. ja, nu komt het dadelijk. Nu komt het dadelijk. Nu komt er een terugdraaiende bocht. Negen van de tien keer haak ik dat goed. Dat, dat, dat is je gevoel. Dat laat er helemaal op los. Dus ja. De, kijk, nu, nu, nu, nu weet ik wel. Nu nemen ze heel veel dingen met een camera op. en gaan daar terugkijken. Maar nogmaals, een render. Ik vraag me af of je dat allemaal in zich op kan nemen. Goed, Als je uh, de, goed, goed de, de route bestudeert. en nogmaals de stijgingspercentages. Uh, die staan allemaal zo mooi uitgetekend. Dan weet je veel meer. Dan weet je, nou, dan weet je net zoveel eigenlijk. Ja. En de benen, en dat is weer typisch Bouke. En dat vind ik ook wel mooi. Die nuchterheid. Ja, als ik goede benen heb, jongens, dan rijd ik alles voor wat ik ben. En voor, voor, voor wat ik kan. Dat is toch genoeg. Ik heb toch niet meer nodig. Ja. Hoe vaak ben jij de Mol van toe opgegaan? 13 <laughs> toeren, Dauphiné. Uh, nou, dan zal die toch wel uh, een keer of zeuren. Ja, ja. Dan kunnen de Nederlanders nog aanvallen morgen? Verwacht je dat? Ik, ik, weet, ik vind het niet zo verstandig om aan te vallen. Ik denk, ik denk dat uh, uh, een Valvedde met dat team, ja, die is getergd op het bord. Die gaan, die gaan zeker mannen vooruit sturen. En dan is het aan Tendam om alert te zijn. Of een kruidsinger ook nog meeglipt. Of er iets, klein beetje de ruimte krijgt. Want uh, Vroom kan natuurlijk niet op iedereen letten. En Vroem let zeker op Contador. Hij zal nu ook wel op Mollema letten. Maar Mollema moet alleen bij Vroem en bij Contador en liefst ook nog bij Kruitzingen blijven. Ja. Maar ik denk niet dat, Kru dat die Kruitzingen ook ruimte geeft, want die, die, die, die vindt hij ook uh, levensgevaarlijk. Maar een vogelzang, een, een Kwiatkowski, uh, wat zit er nog meer nou achter daar? Uh, Quintana, ja, die geeft hij die geeft die ook geen ruimte. Maar, eind... maar, maar die anderen, zoals vogelzang en Kwiakowski... daar gaat hij allemaal niet op reageren. En als, als Tendam daar wel op reageert... Ja, dan krijgt Tendam misschien ruimte. En dat is alleen maar in het voordeel van Mollema. Ja. Want dan heb je hem er weer voor zitten. En dan kun je nog spelen met zo'n jongen. Van laat je hem wachten of laat hem niet wachten. Of uh, snap je? Ik begrijp het, ja. ja, ja, ja en dus, dat is, en dat, ik ga er dat, heel dat, anders dat, aan kijken nu. En dat zijn afspraken die je moet als, als, als ploegleider... als die renners daar zelf niet door hebben. Uh, in ieder geval doornemen voor de koers. Dat maakt die oortjes natuurlijk wel veel makkelijker... want je ziet als ploegleider alles wat er gebeurt. Uh, nou, ik weet niet of ze nu allemaal nog een televisieauto hebben... en of alles in beeld is. Maar op de koersradio geven ze in principe uh, wel alle dingen door... maar soms is het iets te laat. En je moet als renner niet nog even, zoals ten Dam... nog een gaatje dicht moeten rijden. Nee, hij moet bij bepaalde mannen die moet hij in het vizier houden. Mm -hmm. Willen die meeglippen, dan moet jij alert wezen en ook mee zijn. Of uh, ik zie hier een rogi staan. Kijk, dat zijn mannen, je weet gewoon, saxo ook die gaan iets... Die gaan ook proberen mannen vooruit te sturen. Dat die, dat die iets nog straks voor Contador kunnen betekenen. Want uh, die worden er straks iets te vroeg afgereden. Maar zitten ze ervoor, dan kunnen ze zich nog een beetje in een rustige tempotje... kunnen ze nog die toe in beginnen oprijden. Nou, en dan komt Contador erbij, want die, die is dan zogezegd gedemarreerd... En dan kunnen ze hem nog een stukje meenemen... totdat ze er ongeveer van die fiets afvallen. En dan hebben ze hun werk nog gedaan. Ja. En, dat, en dat zijn dingen die, die, die doet uh, uh, Ries al, al tug jaren. Ja, en dan gaan andere teams gaan er ook steeds meer op inspelen. En dat zal Belkin ook moeten doen. Maar wel de goede mannen mee. Je moet niet een verkeerde man... het liefst Tendam Dam, die, die ook dichtstaat. En die krijgt toch meer ruimte als Mollema. Mollema krijgt ja. geen ruimte, maar ten Dam krijgt misschien een klein beetje ruimte. Henk, hebben we aan het einde van de dag morgen een heel ander klassement? nee. Nee, maar ik... ik Alleen andere ik, verschillen. Uh, ik, ik ben bang. En dat zal niet mooi wezen voor de spanning van de Tour. Maar dat vroem, vroem, vroom zeg. Want die, uh, die denkt van jongens, uh, op de berg red ik mezelf al En ik ga op eigen tempo rijden. En dan wil ik nog eens kijken wie er aan hangt. Zo gaat hij het hier, denk ik, doen. Maar val verder nogmaals, die laat het zo niet gebeuren. En het is een hele lange rit. Dus die gasten die gaan, die gaan gewoon openen. En als, als die ploeg dus van Vroom opgebruikt wordt voor de Ventoux. Ik noem maar iets, 40 kilometer voor de Ventoux al. Dan kan hij niet meer op alles reageren. En daar, daar, daar gaan ze toch een beetje op spelen. En daar dan kan, de tendam, voor de en dan kan de Tendam weer het voordeel uithalen. Oké. Ja, okay. dus, uh, ja de, de, Ik vind het zo'n bijzondere tour. Met zoveel uh, uh, wisselende etappes. Met zoveel... Uh, Wisselende uh, winnaars van verschillende ploegen. Ja ik, uh, ja, ik vind het verbazingwekkend. Zoveel spanning in iedere rit weer. We wachten het mooi af. Bedankt, ja. Henk Lubbening. Graag gedaan. Ik man was warm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 I'm Berglia met Thorn. Roel Braas maakte de laatste maanden grote indruk in de roeiwereld. De skiffeur pakte brons bij de Europese kampioenschap in Sevilla En hij won de Koninklijke Hollandbeker als eerste Nederlandse roeier in 18 jaar. Bij de wereldbekerfinale in Luzern was het doel voor Braas een finale plaats En die pakte hij met gemak. Ja, die finaleplaats uh, was binnen handbereik. Eigenlijk al vanaf de helft uh, bij de 1000 meter, 12.50, uh, kwam het binnen handbereik. Dus heb ik gewoon gecontroleerd en, uh, en gewoon de zekerheid genomen om naar de finale door te gaan. En dat was prima. Genoeg. Ja, ja klopt. Het, uh, ja, je bent opgevallen de laatste periode. Hollandbeek goed gedaan. Olympisch kampioen verslagen. Medaille op het EK en zo. Uh, hoe loop je hier nu rond? Uh, ja, gewoon dezelfde rol als altijd. Maar wel maar een grote glimlach. Ja, tuurlijk. Nee, ik ben blij dat ik in de een finale haal. Dat is toch weer even wat anders dan... De holland en het EK. Het hele internationale veld is natuurlijk uh, hero. En uh, ja, wordt he, iedereen traint toch richting Lutzen om hier gewoon in topvorm te zijn. Dus je weet gewoon dat hier het niveau net even wat hoger ligt als op de vorige toernooien. Dus uh, ja, dan is zo'n eerste stap om finale te halen, uh, ja, dat is gewoon heel mooi. Je haalt ook niet zomaar finale in Lutzen. Nee, dat is voor jou ook bijzonder. Ja, ja, zeker. Ik ben hier een keer achter geworden in de skiff, maar dan... Uh, lag ik wel nog ver achter de nummer drie in de, in de halve finale. En nu weet ik dat wel te halen. Dus het is voor mij een ontzettende stap voorwaarts. Hakker en die Cubaan die zijn, dan, zijn dan sneller. Merk je aan hun presteren dat het inderdaad een tandje hoger is? Kun je dat echt in het veld op het water merken? Uh, ja, kijk, hun, hun, hun hebben op een gegeven moment de controle, omdat ze dan voorleggen. En ik moet gewoon nog leren om daar dan naartoe te gaan en hetzelfde te doen. En dat is gewoon een leerproces. Maar ik denk dat hun ook alles uit de kast halen om voor te leggen natuurlijk. Kijk, je weet gewoon als je bij de eerste drie zit, ben je door. Nou, hun zaten bij de eerste drie en ik ook. Dus de, de vraag is hoeveel heeft iedereen nog over vanmorgen? En dat is gewoon een beetje... Uh, dat weet niemand. En mensen die misschien van afstand kijken, zouden kunnen redeneren... Uh, op de TK was hij goed. ze hebben ook op de Hollandbeker goed. Nou, die finale plaats, dat is een logisch gevolg van, uh, van dat. Ja, tuurlijk. Dat zou ik als ik... Uh, Toeschouwer was, zou ik dat op precies dezelfde manier benaderen. Maar in de roeiwereld is het gewoon zo dat je hebt gewoon twee toernooien waar iedereen in topvorm is. En dat is het WK in en Lutzen. Uh, en ja, die andere toernooien, dat is toch net. Het niveau is gewoon net of wat lager. Maar dat weet je alleen als je in de roeiwereld zit. Dus ik snap die gedachtegang. Ik heb niet naar de tijden gekeken, moet ik je eerlijk zeggen. Hoe zit je qua tijd? Als je het hebt over de zes mensen, weet je dat zelf? Ja, volgens mij zat ik wel, nu wel een paar seconden achter. Uh, Achter de rest. Maar ja, ik, ik denk dat het. Dat... Ja, wat ik zei, het is een half finale, dus het zegt mij ook allemaal niet zo heel erg veel. Maar ja, ik, ik, je kan wel naar de tijden kijken, maar je weet toch niks dan. Ben jij uh, nu al tevreden met een goede race? Of, of, of denk je van ja, ik weet nu hoe het is om op het podium te staan, dan wil ik eigenlijk morgen nog een keer? Ja, tuurlijk, dat is altijd de insteek. Van. Uh, je wil altijd naar het podium toe vechten en uh, dat ga ik gewoon morgen de hele race proberen. En, uh, dat ben jij? Wat zegt je coach? Zegt hij hetzelfde? Of zegt hij van het gaat ook om de uitvoering en om het, uh, hoe het technisch is? Ah, mijn coach zegt gewoon, hè, eerst uh, de volgende stap is weer gezet. En uh, daarvoor, A-finale, uh, een stap in de goede richting. Het zou mooi zijn als je nu nog een stap kan maken naar een medaille. Maar uh, ja, ik ga, we gaan gewoon samen gewoon lekker ontspannen die finale in. En uh, we proberen het beste eruit te halen. Heb jij nog uh, over, heb jij nog met die zes weken tot aan de WK het gevoel... dat je er nog harder aan kan trekken, letterlijk? Ja, ik denk dat het goed voor mij is dat ik, weer wat, uh, dat ik voor het WK in Korea wat langer op trainingskamp kan. We waren nu een kleine week in Bruis zag. Mm. <coughs> en, uh... Ik denk dat het voor mij goed is omdat ik dan toch net of wat meer slaap heb en net of wat meer focus. Omdat ik, uh, ik kan thuis ook wel goed trainen, alleen mijn thuissituatie dat is net even wat drukker. Wat ook wel heel leuk is. Mag ik dan feliciteren met een tweede baby? Ja, ja ook dat. Wat ook wel heel leuk is en ik ontziet, uh, geniet er ontzettend van. Alleen soms wil je net even die nachtrust hebben en net even die focus zodat je net weer een stapje voorwaarts kan doen. En ik denk dat daarvoor de trainingskampen voor mij heel, heel erg goed zijn. Uh, ook al moet je thuisvlot missen, hè, dat is af en toe moeilijk. Maar uh, voor mij om, om vaak stappen te zetten is een trainingskampen uh, ja, heel belangrijk. De die willen dan weten wat het is en hoe het heet. Het is een jongen en hij heet Daan. <laughs>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 See you. Geuzenbroek, en u had ook al geraden. het nummer heet Falling Down. Er is deze week een uh, WK in Nederland. Uh, Nederland is dus het gastland, en wel van het WK Reketlon. Een bijdrage hoort u van jan Kees van der Kun. Wie deze week in Sporthal Nieuwsloot in Alfa aan de Rijn is, hoort dit. Dit. En dit. Maar ook Dit. Vier verschillende herkenbare sportgeluiden. En toch wordt er maar één WK gespeeld. Het WK Racketlon. Wat dat is, legt een Nederlandse deelnemer Alwin Christ uit. Racketlon is een, is een, een soort triathlon. Alleen je speelt vier sporten die allemaal met een racket te maken hebben. Dus tafeltennis, badminton, squash en tennis. En één wedstrijd, hoe wordt die gespeeld? Een wedstrijd is eigenlijk dat je tegen één tegenstander al die vier sporten speelt. En elke sport speel je tot 21 punten. Om de twee serveren, dus ook redelijk eerlijk. En dan uh, uiteindelijk kijk je wie de meeste punten heeft gescoord. Dat is over vier onderdelen. Iedereen heeft natuurlijk zijn favoriete onderdeel. Dat betekent bij je zwakke onderdelen proberen punten te sprokkelen. Ja, ja, je kunt niet zeggen, mijn tegenstander speelt eerder wie badminton en, en ik niet. Dus laat maar gaan. Dat ene puntje kan net het verschil zijn uiteindelijk. En dus op je eigen sport, als je veel beter bent, geen medelijden. Gewoon vol ervoor gaan. En als je op nul kan houden, dan moet je dat zeker doen. Vier verschillende onderdelen, vier verschillende rackets. Hoeveel tijd zit er tussen de verschillende onderdelen? Uh, eigenlijk geen tijd. Dus als je klaar bent met tafeltennis, dan, uh, dan ga je je materiaal wisselen. Dus je pakt je, je badminton racket, je slaat heel even in, twee minuutjes, en dan, uh, dan moet je gaan spelen. Is dat lastig? Ja, het lastige is dat je uh, helemaal moet wennen. Nieuwe techniek, nieuw racket. Uh, het is wel zo, het gaat van licht naar zwaar. Dat is opzettelijk zo gedaan. Dus dat is het makkelijkst voor de overgang. Begin je met tennis en eindig je met tafeltennis, dan heb je op het begin niks meer in je handen en dan voel je ook niks meer. Dus eerst tafeltennis en dan steeds een zwaarder record. Het laatste onderdeel is dus tennis. Maar daar komen ze niet altijd aan toe. Dat is de pech als je een hele goede tennisser bent. Dat de rest niet goed genoeg is. En uh, ja, dan verlies je. Voordat jouw onderdeel uh, aan bod komt. Iedere deelnemer heeft zijn voorkeur. Want ze komen allemaal uit hun eigen sport. Zo ook Christ. Badminton. Uh, net geen eerdivisie, maar wel heel lang uh, één niveau eronder. En daarna heel lang squash. Dus badminton squash is... Uh, is wat ik altijd gedaan heb, maar ik weet dat, dat bijna iedereen, net zoals ik, alle vierde sporten competitie speelt. En dat is ook nodig, anders dan, dan mis je te veel. Ik spreek hier ook meer mensen, net als jij. Allemaal net niet gered in één onderdeel, in bijvoorbeeld squash of bijvoorbeeld badminton. Is dit niet het afvoerplutje voor de kneusjes in de andere sporten? Uh, da nou, daar lijkt het wel een beetje op. Uh, maar het is wel zo dat je uiteindelijk uh, in heel veel sporten goed moet zijn. Een meerkamp dus, waarbij de spelers hun aandacht moeten verdelen over de verschillende disciplines. Eefje Henkelman, voorzitter van Racketlon Nederland, legt uit hoe Racketlon ontstaan is. Deze sport is ooit in de jaren tachtig al uh, ontstaan in Scandinavië. Waar toen uh, Games werden georganiseerd, waarbij ze de beste tafeltennisser tegen de beste badmintonner en de beste scorcher en de beste tennisser tegen elkaar elkaar sporten lieten doen. En dan maar kijken wie in alle vier de beste was. Dus dat is al in de jaren tachtig waren die uh, dat soort games er al wel. Ook in Nederland? Nee, dat was in uh, Scandinavië en in Nederland is het in 2004 in dezelfde vorm uh, geïntroduceerd. En de Nederlandse, Nederlandse reklambond bestaat sinds 2007. En hoe staan wij er internationaal gezien voor? We spelen nu een WK. Voor welke landen moeten we vrezen? En hoeveel medaillekansen heeft Nederland? De grootste recordlonlanden zijn Duitsland. Daar hebben ze al vier divisies recordloncompetitie. Dus die zijn ook. Ja, dan merk je dat die ook enorm sterk zijn. Oostenrijk geldt hetzelfde voor. Ook een heel sterk uh, recordlonland. En uh, ja, Nederland is een gemiddeld recordlonland. Nu loop ik hier rond op het WK. Ik heb toch het idee dat dit gewoon een Europees kampioenschap is? <laughs> Ja, we zouden het ook een EK kunnen noemen, inderdaad. De deelnemende landen komen vooral uit de buurt. Voor Nederland betekent dat in de eerste ronde een wedstrijd tegen Frankrijk. En dat is geen makkie. En dat wordt wel lastig, maar nou, je weet nooit, het blijft long. Zo moet ook teammanager Mark Veldkamp gedacht hebben. Hij is vol goede moed. Oké, okay, daar staan we dan. Yes. Wereldkampioenschappen Rekkerdlon in eigen huis. We beginnen nu tegen Frankrijk. Uh, erg belangrijk dat we winnen, want anders uh, liggen we de, daaruit, uiteraard. Paul begint uh, met de eerste single, uh, met een uh, Fransman die te kloppen is. Uh, Vincent uh, moet uh, tegen een Fransman uh, de schade beperkt <lacht> te zien te houden. Vervolgens uh, ge, hebben we uh, Alwin en uh, Onno voor de dubbel uh, al een beetje ingespeeld. Uh, die gaan het beter doen dan gisteren. Uh, en die gaan die Fransen van de baan vegen. En uh, dan uh, kan het afgemaakt worden door, uh, door Joyce krijgt, tegen een uh, redelijke onbekende dame. Dus uh, we verwachten dat het uh, goed gaat. Dus uh, jongens, succes. Dank. Hey, team Huck, Team Huck. Oh. Hey! Hey! Toch redt Nederland het niet tegen Frankrijk. Op het WK Racketlon in eigen huis gaan ze ten onder in de eerste ronde. En dat zei Jan Kees van der Kun. In het damesdubbel maakt Nederland nog wel kans op een medaille. Joyce Kroes en Marielle van der Woerd spelen morgen in de halve finale... tegen een zweeds duits koppel. Een Italiaanse zege in Belgische dienst vandaag in de Tour. Matteo Trentin won de etappe naar Lyon. Als beste van een kopgroep van 18 man. Het was een nieuw succes voor zijn ploeg Omega Pharma Quickstep. Roewielijd ging op pad naar de bus. En manager Patrick Lefevre was daar al in gesprek met Karel Bertelen van de Belgische Radio. Was er eigenlijk een plan om iemand mee te sturen in een ontsnapping vandaag? Ja, of zonder code? Zonder code vandaag. Het uh, was het plan om te zien als Mark de finale kon overleven, zo niet kon, Chavanel en uh, Kjatuski een hanger, maar ja, we weten ook wel dat die twee uh, dat ze zomaar niet laten aan. Het was goed dat we één iemand toch tenminste mee hadden in die ontsnapping. Wat een toer voor jullie? Nog meer dan verhoopt eigenlijk? Ik. ik kon nou niet meer stuk, maar na deze is natuurlijk helemaal... Uh, alles die nu nog komt, is uh, meegenomen. Fantagie gezien. Graag. Allee, dat is de afspraak. Patrick Lefebvre, het zijn mooie dagen achtereen voor jullie. Ja, uh, ik zou waarschijnlijk op het eind van de tour naar Coliste worden. dagen chapea. <laughs> nee, het is leuk vooral voor de jongeren. Het is iemand die aan zit voor het team. Absoluut een nederige jongen, geen dikke nek, uh, gestudeerd had hij 23 jaar. Wat voor Economie, kunnen... is universitaire studies economie gedaan. En, uh, uh, ik heb hem uh, genomen uh, voor zijn studies af waren en me zegt, uh, doe maar rustig aan, geen probleem, je tijd komt nog. Hij had al een hele goede uh, giro gereden, um, maar we twijfelen om hem mee te doen naar de Tour, dat dat we dat gaan toch gedaan en ik uh, zie hier het resultaat. Wat is u opgevallen aan die jongen dat u hem nam? Hij is sterk, hij was sterk uh, bij de beloften al. En, uh, ik heb hem absoluut uh, zijn tijd gegeven om te rijpen. En, uh, de mix van een uh, dienstrijden van de ploeg en dan af en toe keer kan uw kans denk ik hè? Heeft u hierbij toch uw oude Italiaanse contacten ook uh, aangesproken? Vanzelfsprekend, dit is mijn job. Hier live? Oké, after we go on. We worden even onderbroken voor live Eurosport. Pikken we dat dan ook gelijk even yeah. mee en dan gaan we gewoon weer door met Patrick. Want wat hebben we toch veel te vragen nog over Trend 10. Maar eens dus even meeluisteren dan live met Eurosport. 3, 2, 1, We We are with a very happy Patrick Lever, second victory in two, two stage, it's amazing for the team. Yes, it's wonderful. Um, you know winning the first stage is always the most difficult but once you win the first time uh, the team is more relaxed uh, but yeah, in, the t in the Tour de France you be relaxed but uh after the two wins from mark and then the, the win of Tony Martin uh, a certain comes in the team and I think, uh, het is prachtig want uh, ze hebben dus al gewonnen met Mark Cavendish he, he, he, he, dan, dan komt dit erbij ze zijn Martin relaxed in final, was hard Chavanel and Kiatoski could uh, go in for the win, but uh, both of them are very know well than the bunch. this breakaway went very very early. 18 riders I said dat they they don't catch the back. And for fortunately, so uh... uh, vroeg vertrokken in uh, de zekerheid uh, dat ze niet teruggepakt zouden worden. Uh, he's, he's very fast and uh, not very fast. He's strong as well. Was Hij is hier niet, niet heel de snel, de maar de ook heel sterk. Ik zei Alb is een killer, wins often in this kind Albacini of. Uh, was gevaarlijk. Uh, but uh, I have fed and in Matteo, but uh, I didn't expect me that he stayed so cool. Thank you and congratulations. Thank you. Hij is hier natuurlijk. Laten we gewoon even doorgaan, Patrick, uh, Voor de trein met Cavendish. <laughs> Ach ja. Ja, maar kijk, als uh, regenheid het voordoet, dan moet je. Uh, dan moet je dat uh, grijpen. Het is een jonge kerel die nog geen en ambities heeft. Die gaat niet heel zijn leven desportaal trekken voor Cavendish. En uh, heeft heel hard gewerkt gisteren met die ontsnapping. En dan vandaag in zit, uh, om, uh, die goede ontsnapping om die Waier te maken. En dan vandaag in die goede ontsnapping zetten en het uh, afmaken. Ja, dat is uh, super. We gaan dus nog in de komende rondes andere dingen van hem zien. Niet alleen co équipier Ook in klassiekers. She stands up when she plays the piano De zinger was dat van Elkie Brooks. Hallo contact met. Hallo met Bram Tankink. Goedenavond, Bram. Wat was het voor dag voor jullie vandaag? Een beetje rustig meerijden peloton? Ja, nou, rustig inderdaad tussen haakjes. Want uh, het was uh, de eerste 90 kilometer echt volle parcours. En uh, ja, goed, de eerste uur even voor mij uh, 48 gemiddeld over een geaccidenteerd terrein. Dus ja, echt rustig, daar kun je dan niet van uh, spreken, maar we hebben ons wel rustig gehouden. Dus uh, we hebben niet meer gedaan, uh, we hebben eigenlijk ons, uh, ja, we hebben de koers ondergaan en uh, na 90 kilometer vielen ze stil, peloton, en toen is keihard gaan controleren en toen heeft de groep heeft eigenlijk een vrijgeleider gekregen. Ze hebben het wel, dus wel geprobeerd om het gat nog te dichten, maar uh, ja, dat is was, dat was niet gelukt. Ja. Nee, en voor jullie was het helemaal niet belangrijk, hè? die groep, uh, laat, maar lekker, laat maar lekker rijden. Nou ja, precies. Uh, ja goed, dat klinkt misschien een beetje raar omdat je daarmee ook een kans op een etappe zegen verspeelt. Uh, uh, maar ja, na de inspanning van gisteren in die is, uh, waren ook veel jongens. Uh, bijvoorbeeld Lars Pettennottoog was een jongen die eventueel uh, die daarvoor mee is voor zulke etappes. Maar ja, die was ook echt, echt moe na gisteren. Zei die, ja, die had ook gewoon de benen niet om mee te kunnen zitten. En dat geldt ook gewoon voor, die jongens, uh, die, uh, ja, voor de rest van de jongens, ja, ook voor mezelf. Ja. Als je ja, zo hebt, 110 kilometer volle bak op de uh -huh. vlakken lopen rammen, ja. Ja, dan, dan ga je toch even voelen vandaag. Ja. Ja. Zeg zeggen dan de dag van morgen, jullie gaan al heel vroeg verplaatsen? Hè? Ja, dus uh, de start is al om half elf. Het is, uh, de langste etappe is bijna 200, ja, 250 kilometer, zo'n beetje. En dus, uh, met op het einde de of toetje de mond voor toe. Dus ja, uh, we kunnen ons lol op morgen. Ja. Uh, heb je de mond van toe wel eens uh, bereden? Ja, ja, ik heb hem denk ik twee keer, uh, twee keer, opgereden. En? Ja, ja. ja het is gewoon een, het is gewoon een, het is een berg, hè. En uh, hij is, <laughs> is ontrikkelijk lang, maar ja, op zich als je elke berg, uh, doet het doet gewoon pijn als je hem omhoog moet. En of dat nou de mond toe is of de Madeleine of de OBS, uh, ja, dat maakt dan ook even niet zo heel veel uit voor je, voor je gevoel in je benen. Ja. Het gaat natuurlijk om jullie twee kopmannen, uh, Bauke Mollema en Laurens ten Hoe lang denk je bij ze te kunnen blijven? Nou, ik, ik, ik, ik hoop in ieder geval wel, wel even dat ik ze sowieso wat kan ondersteunen met eventueel nog bidonnen en... Uh, en ja goed, en eventueel gels en dat soort dingen. Want het is gewoon 21 kilometer klimmen in, in ja, meer dan 30 graden. Dus ze kunnen wel wat gebruiken. En um, um, ja goed, het hangt natuurlijk ook een beetje af hoe uh, er gereden wordt. Kijk, als we meteen vanaf de voet uh, volle bak gaan rijden en er blijft 20 man over, dan zit ik daar waarschijnlijk niet meer bij. <laughs> maar als er, uh, ja, als er 40, 50 renners overblijven, dan, dan ga ik misschien er nog wel net aanhangen en daar kan ik nog van dienst zijn. Dus ja, uh, ja daar hoop ik dan zelf een beetje op. Ja, is de tactiek al besproken of gebeurt dat morgenochtend pas? Dat doen we morgenochtend, ja. Oké, okay, en... heel veel sterkte morgen. Dankjewel. Ja, morgen 14 juli de Franse feestdag... met de loodzwaar rit naar de Mont Ventoux. Dus Radiotour is hier om twee uur met Dione de Graaf. En het komende uur kunt u nog luisteren naar Met het oog op morgen. Max van Wezel zit achter de microfoon. Nog een heel prettige avond dus.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 Kijk aanstaande zondagavond om 9 uur naar de Nederlands ondertitelde film Cleo de saka Meer info op tv 5 mondnl Het houdt niet op, niet vanzelf. Weet u, mijn zoon beheert mijn bankrekening. Maar... Uh...